7 uur. Dit is de Jong met het NOS-journaal. Bij Aruba is een helikopter van Defensie neergestort. Daarbij zijn twee bemanningsleden van 33 en 34 jaar om het leven gekomen. De andere twee inzittenden raakten niet ernstig gewond, al dus Defensie. De NH90 was onderweg naar Curaçao en stortte zo'n 12 kilometer uit de kust in zee. Commandant ter strijdkrachten Bauer maakte vanochtend vroeg op een persconferentie bekend dat de oorzaak van het helikopterongeluk wordt onderzocht. Er is een reddingshelikopter ingezet met duikers om vooral de zwarte doos uit zee te halen. In Brussel hebben de 27 regeringsleiders van de EU vannacht in groepjes overlegd over de begroting en het coronaherstelfonds. Na drie dagen is er nog steeds geen akkoord. Nederland en andere zuinige landen willen strenge voorwaarden verbinden aan subsidies uit het herstelfonds. Tot grote ergernis van andere landen. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft gisteravond de 27 EU-leiders dringend opgeroepen een akkoord te sluiten. Vanaf een Japanse ruimtebasis is de eerste Marszonde gelanceerd van de Verenigde Arabische Emiraten. De zonde komt begin volgend jaar aan bij Mars en gaat twee jaar lang metingen verrichten aan de atmosfeer van de planeet. Die metingen moeten helpen duidelijk te maken hoe waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dampkring van Mars. In veel landen is de afgelopen lente een grote daling vastgesteld van het aantal te vroeg geboren baby's.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 Het weer, droog en afwisselend stapelwolken en zon. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige noordwestenwind. Ook de rest van de week vrijwel droog, geregeld zon en met weinig wind iets meer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen fides.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 Yeah. Mm -hmm. Next stop shot down, Leo, put the mic down.